Warmte, kerst, ZFM, dit is kerst met ZFM, met Man. Man. nu de Watertoren. Hi there, hi. hi. Ze komen uit Zandvoort. Ja, ze waren hier op bezoek geweest. Nee, ze komen uit Pilburg. En ze zijn verhuisd naar Amsterdam. En dan heb je altijd van die beentjes die dan geven. Dan gaan ze het grote dingen doen. En dan gaan ze in Amsterdam wonen Want dat is natuurlijk een veel beter uitvalsbasis. Om het zo maar even te noemen natuurlijk. En dat was de single Stars. Nee, ik zie ze niet meer. Zie je nog sterren? Nee, maar wat hoor nee. ik nou toch? Is dat een ventilator? Dus nee. is zo warm, het zit in de tropen. ja. Ja. Nee, het is uh, midden in de nacht en ik kijk even naar buiten, maar ik zie geen sterren natuurlijk samen op twee maar. Nou, ja, over een ster gesproken. Bibi Subirabi. dat is natuurlijk een grote ster. En die man is zo, zo open dat je denkt, dat is zo naïef ook. Dat, vandaag in de Kletkrant van Nederland te lezen. Suri Suriabi is erg blij met de negatieve kritiek. Hij is namelijk, nou, het is erg confronterend, vond de Wibi. De negatieve recensie naar aanleiding van zijn uh, salonconcert gisteren in de Telegraaf. Uh, daar was, een, ja, was kritisch over hem geschreven. Omdat hij een salonconcert had gegeven. En uh, dat het niet helemaal klonk. Dat het niet helemaal helder was. Hij zegt zelf van. Ja ik heb mij gehoord voor 70% terug. En mijn muzikale adviseurs zeiden van. Dat ik weer op het goede niveau speelde. Maar die hebben gewoon naar mijn mond zitten praten. Die hadden zelfs. Ja joh ga maar spelen. En hij zegt ook. Ik zit financieel een beetje aan de grond. Dat hele grote landhuis met die Ferrari ervoor. Dat moet ook bekostigd worden. Dat zegt hij ook gewoon echt. Ja, nou. Dus er moet gespeeld worden. Ja, maar en... dus zijn mensen misschien een beetje met hem. De... Gaan eens na, laten we maar een keertje gaan naar en... hem. Ja. En hij zegt, het is goed voor mezelf trouwens, ik ook blijf spelen. Maar hij heeft heel veel kaarten verkocht voor dat decemberconcert, dat kerstconcert. En ja, dat is eigenlijk zo goed als uitverkocht. En daar ben ik eigenlijk nog niet aan toe. Dus dat vind ik zo open dat hij dat dan zegt. Ja. Maar dus hij, mensen... hij, hij, hij heeft iets heel kinderlijks over zich. Maar hij, ja. hij is volgens mij nu toch is ook wel in de dertig zeker. Ja, je, je, je schat hem dat hij niet ouder is dan Mickey Mouse, maar dat... Ja. Uh, ja, hij woonde tegenover mijn zus, hè. Mijn zus woonde toen in Twisk. Ja. Er zat daar een soort uh, uitspanning, het zwarte paard. En aan de overkant had je dus zo'n uh, zo mooie hoeve... En die was toen van hem en ze moesten regelmatig s'avonds gewoon twee maaltijden naar de overkant Moest mijn neefje dan brengen en dan zat hij lekker te kletsen, die mocht met hem spelen in die zo. Ja. Dus dat is wel apart vind ik Twee maaltijden naar de overkant brengen? Voor wie Ja, voor zijn vrouw. Hij was toen een tijd, volgens mij was hij getrouwd een tijdje ook Hij leeft nog echt op kindniveau, hij kan zelf niet koken ofzo Nee, maar als jij alle geld en dingen hebt en je hebt een restaurant aan de overkant wat je wel lekker vindt van nou Breng even twee bordjes naar de overkant. Ja, zo werkt dat gewoon. Natuurlijk, ja, zo werkt dat, dat ja. natuurlijk. Ja, en hij zit er ook achter die piano altijd. Tuurlijk, ik bedoel, hebt, als jij in de muziek bent, heb je geen tijd om te koken meer. Ik Van zitten. zoiets laag bij de grond. Als ze uh, boodschappen doen en zo, nee, dan heb je gewoon iets meer Nou, zo, nee, zo schat ik hem niet in. <laughs> nee, zo schat ik hem, nee, daar nee, nee. geloof ik niet van. Nee, het is gewoon, ik vind het een leuke vent. En het doet ja, een ja. beetje denken aan Michael Jackson. Alleen, ik vind het dan aan de goede kant staan. Nou ja, zijn neus ziet er Bij hem kan je wel uit. de kinderen brengen, zeg maar. Ja. Ja, dat denk ik wel. Weet ik niet. Ik weet het nee, niet. Denk ik, het niet. Alsoe, ik heb toen een documentaire gezien. Want je had toen toch ook dat iemand dan een PA kon zijn van iemand een dag of zo. Ja. En toen waren ze bij hem. En ja, ik vond hem wel heel erg... Uh, Amicaal? kinderlijk ook, en ook uh, overal van die speelautomaten hangen. Ik had zo van nou, je weet het niet hoor. Hij heeft ook wat gemist net als Michael Jackson. Ja, Hij precies. zou vast gehuild hebben en heeft ook deze zittend allemaal terug bekeken. Okay. Nou, het tweede gedeelte van het radioprogramma oh, en er ja. zijn we in twee gedeeltes. Ja, nou, we hadden het een Goeie beetje stellend, over he? dieren vandaag. Ja. Maar nou, afgelopen dinsdag heeft dus een hond in Brunsum heeft blaffend naar 112 gebeld. En toen de politie terugbelde, bleef de lijn bezet. Waarna een patrouille toch maar eens even gaan kijken aan de Kempstraat in Brunsum. En aangekomen zagen de agenten dus dat de hond in de woonkamer met de kerstboom haal was gegaan. Ja. Een ravage. Oh. En in dit spel is waarschijnlijk een telefoon op de grond gevallen. En heeft de hond waarschijnlijk met zijn poot op de sneltoets voor 1 en 2 getrapt. Asje dus ja, nou. dus toen, toen heeft de hond dus eigenlijk gebeld Maar ja het was inderdaad uh, Ik hoop dan ook dat de politie dan ook even de boel even opruimt ik Nou ik ben echt verontrust over de kerstverlichting niet aanstond En de kerstverlichting mag namelijk niet op de grond De kerstverlichting mag ook niet aan het plafond De kerstverlichting moet eigenlijk in de boom De boom moet geïmpregneerd worden De boom de kunstboom, want de echte boom moet je niet nemen Dat is veel te gevaarlijk De kunstboom moet geïmpregneerd zijn En mag niet ouder zijn na drie jaar zo Als je dat allemaal hebt gedaan Dan heb je een veel minder kans op brand <coughs> En geen branden. Oh, mijn mijn kunstboom is al denk ik wel zes jaar Nou dus die Levensgewaar, dat je nog verzekering krijgt, dat is ongelooflijk Ja, maar die, die kunstboom, die vind ik ook van uh, Hij valt zo uit ook Dus dat, is, dat doen ze expres dus Dat je gewoon inderdaad na een paar jaar ja, nieuwe neemt Ja, natuurlijk, natuurlijk Zit Er zitten gewoon een economie. klein tijdmechanisme in En zo na drie jaar ploep Dan vallen, vallen alle er steeds meer van die ja, het, het, het, Nepnaaltjes, plasticjes het, af Het is een kunstboom, maar hij moet wel overal komen of het een echte boom is Dus we hebben ook een mechanisme ingebouwd Dat er gewoon dingen uitvallen maar Hij is gewoon wel slecht voor het milieu ja hij ja. ja, is hartstikke slecht voor het milieu. Maar oh ja. brandveiligheid gaat voor alles, hè? Laten we dat even voorop stellen. Dat is gewoon echt heel belangrijk. Oh, dat is absoluut waar. Ja, daar moeten we gewoon uh, alles voor doen. En, uh, nou, uh, dan zal ik zeggen, start hier een stukje muziek. Welkom bij de lokale radio. Reflets, The Great Escape. Dat kan je verwachten, de is weervolle muziek. Het is wit buiten. Het is frissig, maar het is geen onaardig weer. Dus moet je er nog even uit. Het is best te doen. Morgen om 6 uur straks moet ik weer in de auto deze kant op. Kijk, het moet, moet wel op tijd komen natuurlijk. Hè? Uiteraard. Want dat ben en, ik ook altijd. En het was, uh, het, het was droog op, weg, op de weg. Ik, dus nou, even af en toe die handrem aangetrokken om te kijken. Nou. Kan het die wel? Ja, dat kan wel. Het was hey, alleen, alleen binnenweggetjes. Weeg, we, weggetjes ja, waren wel een beetje glad. Ja, ik hoor er heel wat naar van als ik dat dan zo hoor. Want ik heb, ik, ik, ik heb binnen dit jaar zo geslipt in het ijs. Ja, dus ik heb zo van, ga je tussendoor even voor de lol even, even dat ding aantrekken? Ja, ik, het is oh. toch leuk. Je moet even weten wat je auto kan. Hoe je reageert in bepaalde situaties. Je als je auto het gewoon niet meer doet straks dan. weet je, Als je inderdaad even botst of zo. Door een, ja, je hoort van die mensen die, Ik heb verschillende mensen gehoord die echt iets van 25, 30 km per uur reden Tuurlijk En die, gingen dan, die vlogen de bocht daar Terwijl de rest van de auto's reden zo mooi rechtdoor en, Of de bocht om en zij gingen rechtdoor ja, Tegen een verkeerde ja, aan Traumatisch Zeker ja. met 90 km per uur had ze ik daar ook. niks aan kunnen doen Zijn er geen protocollen voor? Ja, ja, ik, kunnen, zit, ik zit helemaal in de protocollen Ze moeten gewoon rails maken in de weg en daar zit je met je wielen in ja. En, dan, en, dan, en dan kan je ook niet uit, uh, afdwalen. En ik vind ook dat KNMI moet met veel beter weeralarm komen. Het is, ik bedoel, mijn leven hangt er vanaf en de KNMI die heeft dat in handen. En nou ja, ze hebben ook afgelopen week hebben ze niet echt gewaarschuwd. Ja. Maar dat moet, vanaf maandag hebben ze beter weeralarm, hebben ze beloofd. Oké, okay. maar ik herinner me nog wat ze dan een weeralarm, stormalarm gaven. Ja. En dan viel het gewoon weer reuze ja. mee. Ja. En dat is het ja. vervelende, want dan, dan, dan worden ze weer uh, afgezeker, laten we het zo maar noemen. Ja, het is, het is ooit begonnen in de jaren twintig of zo, weet je, Dan was er zo'n weerman in de, in, de, in de stadie van... Nou, het, ik voel zo mijn grote teen. Wordt uh, word, uh, word koud. En iedereen zei... Nou, premier, we zien het allemaal wel. En die man werd steeds serieuzer. Steeds, en iedereen ging er steeds meer van op aan. En nu echt hele, hele bedrijven leunen op, op de KNMI, weet je wel. Dus ja, ja het, wordt steeds, het wordt steeds serieuzer genomen. Het was begonnen als grap. Maar het is echt serieuze handel, gewoon KNMI. Dus ik bedoel, ja, dan kan je er ook verzekeringen op afsluiten. En uh, noem het allemaal maar op. Het, het, het, wordt, het net sluit zich steeds meer. Iedereen heeft zo'n verantwoordelijkheden die je na moet komen. En dan kan je ze niet nakomen. Dan krijg je een rechtszaak aan je broek. En zo ook het KNMI. Die dus kant gewoon, gaat het op. Ja, ja. dus even duidelijk waar we zitten erop. En dan krijgen ze dus gewoon ook een rechtszaak. Omdat bijvoorbeeld de boer niet gesproeid heeft. Want je zei dat het zou gaan regenen. Ja. <laughs> Mijn hele oog naar de... Ja. Naar de k en dan ook nog met de... K ook de gezonde Dat is echt verschrikkelijk allemaal. Uit welke kant komt de wind? Want kan ik rekening houden met het afvoeren van mijn dieren? Ja, ja, oh. en ja, en we moeten wel uitkijken dat we niet weer die beeld krijgen. Dat die geiten tussen die happers... Uh, oh, ook oh, oh, ik zo traumatisch. Dat wil ik niet meer zien. Hoor. Kan het allemaal gewoon, dat die vrachtwagen niet naar binnen rijdt. En dat ze die geiten dan nou gewoon daar inladen. Maar dat ze maar geen beelden van hebben. Hoor. Want wat er in zo'n slachthuis gebeurt, dat is natuurlijk veel diervriendelijker. Ja, dat is veel diervriendelijker. Daar hoeven we ons niet druk om te maken. Nee. En ook die beepjes die in die buik zitten. Ach, oh, ach oh, dat maakt ja, niet ik wel. Als ik het gezienlijk. maar niet zie, hè, dat heb ik er heel last van. Maar ik heb het dan ook weer een beetje economisch gezien. Dat ik denk van. Als ze nou de kuukkort nog niet hebben, kunnen ze ze dan niet vast verwerken? Nog? Huh? Sorry? Verwerken. Dus uh, die, al die geiten. Nou, geitenpateeën, geiten. Pathé, geiten hè? Oh, jij zit echt met, jij zit nog in die eetfase. Je bleef in die nee, eetfase nee, nee. zitten. Maar ik vind dan ook, want het is echt pure kapitaalvernietiging. Ja, het is die, echt kapitaalvernietiging. Het ja. is maar de vraag hoeveel zij ervoor terugkrijgen, weet je wel. Ja, ik, vind, ik pet je af voor die boeren die nog overeind blijven staan gewoon. Als je hoort wat ze allemaal in moeten vullen per dag, dan hebben ze nog niks gedaan op het land. Ha. Ja, ik vind het wel treurig. Ik kan me echt voorstellen dat je denk ik ga in het buitenland wonen. <coughs> Erg, ergens in Canada of zo. Nee, Weet je wel, ja, Je moet naar België. Weet je waarom? Want daar is koning Albert II bereid om koninklijke gebouwen beschikbaar te stellen voor asielzoekers. Daar zit je wel op stand. Ja. En uh, donderdag, donderdag heeft premier Yves Le Terme dus dat uh, bekendgemaakt. En uh, hij zegt ook uh, dat de koning gewoon graag iets wil doen om de humanitaire lood te lenigen. Want de Belgische regering heeft inmiddels al heel veel kritiek gekregen. Omdat de afgelopen nachten asielzoekers in de Frieskau op straat moesten bivakkeren. Dat was vooral het geval in Brussel. Ja, dat kan je niet hebben, hè? Hier in de kerstfeer. Dan krijg je echt dat. Uh Idee van het meisje met de zwavelstokjes. hè. dat, dat die arme mannen die zitten dan buiten een restaurant. zitten ze daar te watertanden van oh jullie zitten dat eten. kijk mij nou, Dat is echt en ook in België, je merkt het meteen als je ja. de weg overgaat, je merkt meteen nou de weg zelf al doen ja. Ze hebben nog van die betonplaten daar. Het is wel het heeft zijn charme, vooral als je in een hele dikke BMW rijdt. Ah, alles is wel knus hè. Dat doen ja. Maar als je geen BMW hebt en je hebt gewoon een te wagen, dan is het wel even anders hè. Ja, en je moet gewoon lopen en het is gewoon hartstikke koud. Het is echt heel vervelend. Daar word je niet uh, niet blij van. Uh, uh, wat voor muziek start ik nu in? Niet is, dat dus... hij, is dat de Jolande keuze? Of nee, nee, Jolande keuze komt straks naar... Ik doe die wel op tijd, want uh, ik, ik moet iets oh, eerder ja, weg Oh ja, je vragen. gaat iets eerder weg natuurlijk, ja. hè? ja Je moet uh, ik wil er wel zelf van genieten. Met, met, met, de, met de trein mee, dat is ook wel waar. Nee, ja, ik wilde deze rijden. Ja. Jazz Nova speelt op uh, ja, het Jazz Festival. God, de Gitan weet je nog wel. I can see. I can a said that's smile. De muziek moet ook kunnen. Jazz en Nova. I can see. I can see. Kleur. Kijk aan wat die allemaal. En uh, ja, het komt ook uit Rotterdam natuurlijk. En, uh, kom je ook uit Rotterdam? Of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Kun je het horen, Don? Nee, uit Rotterdam weet hij ook weer uh, die man... Litouwers. Litouwers, ja. Yeah. Komt toch ook uit Rotterdam? Volgens mij daar, of zo. Den Dat in niet niet. Wonen. hij in Scheveningen woonde. Hij woonde toch in Scheveningen? kraandrijver. Ja, maar, goed, ah, hij, is toch... goed terecht gekomen. hij is goed terechtgekomen. Hij is goed terechtgekomen, ja. Af en toe maakt hij nog even, noem je dat, maakt hij af en toe nog eens een plaatje en doet hij nog eens even een optreden. Maar uh, niet zo heel actief meer natuurlijk, hè? Nee, volgens mij ook niet. Hij besteedt meer aandacht zijn uh, lieve kleinkindertjes en zo. Ja, ik denk, wat hoor ik nou weer? Ja, nou, <laughs> nou ik heb hier nog even een taakstraf. Taakstraf om een uh, draai van Wilders. Drijgrap? Ach. Een dreigrap. Oh, drygrap. wacht. Een, een dreigrap. Rapper uh, Moos heeft een uh, taakstraf van 80 uur gekregen aan zijn broek... ...omdat hij in een rap... Uh, PVV-politicus Geert Wilders... met de dood heeft bedreigd. Serieus ja, zak. Ik vind hij eigenlijk die... dat hij die 80 uur dan ook echt moet besteden... in de partij van Wilders. Dat hij inderdaad <laughs> ja. van vetjes uit moet uh, delen. Ah. En zo. Dat lijkt wel geweldig. Ook. Dat lijkt wel wordt leuk. Dan, dan heb je hem echt, weet je wel. Oh, dan komt hij echt biggelhard terug. Maar dan doet hij geen, <laughs> geen, geen dreigrap meer. Maar dan doet hij gewoon echt heel iets anders. Dan het, hij met, het kogelbrief. Het kogelbrief regent hij echt meteen met hem af. <laughs> maar Moment 20... Uh, zo is de echte naam ook. Heeft zijn tekst onder andere, heeft hij gemaakt onder... Uh, wie is de volgende? Ik kan het niet zo als een rapper natuurlijk, maar ik probeer het wel. Die, wie is de volgende? En dan staat er onder andere... En als je Moos tegenkomt, ben je de klos. Zo dat is dat. Kijk, en als nou, je niet wil luisteren, toch. dan krijg je gewoon een ros voor je bek. Nou, dat soort dingen zitten er zo allemaal in echt, Het is echt ach, verontrustend als ja. ik er weer naar luister. Echt, dan, dan, krijg ik zelf al, dan krijg ik het een beetje benauwd. Ik heb altijd zo... Kunnen ze die gasten niet gewoon eventjes een dagje laten relaxen... wat ik vanmiddag ga doen in zo'n sauna... Volgens mij we komen daar een veel mooiere tekst uit. Als ze gewoon een dag dan een beetje gezond hebben. Allemaal bloot. Een beetje relaxed. Chill. Nou, helemaal goed. Ja, ik, ja, ik, vind, ja, ik ja. vind het grappig weer ja. dat, dat zo'n man ook toch tachtig uur aan zijn broek krijgt ook. Andere mensen hebben iemand vermoord. Maar hij heeft iets geschreven in een, in een rap. Ja, nou, Niemand je moet kent die plaat. Ja, we maar moeten ja, goed. voorbeelden stellen. We moeten voorbeelden, ja. dus je hebt gelijk. Ik heb trouwens hier ook een prachtig bericht. Wat, ik, wat eigenlijk wat mijn uh, feministisch hart echt uh, harder doet kloppen. Niet van blijdschap, maar van ergernis. Ja. Want de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il... heeft zijn bestuurlijk apparaat opgedragen om al zijn onderdanen te restylen. In eerste instantie richtte hij zich vooral op het haar... dat voor mannen kort en voor de vrouwen lang en vastgebonden moet zijn. Ja. En uh, hij kwam tot zijn besluit omdat hij zich onlangs had gestoord aan de buitenlandse koep van een van zijn medewerksters. Want hij zou gezegd hebben, is zij nou echt een van onze Koreaanse vrouwen? Waarom heeft ze onze traditionele schoonheid ingeruild voor slechte buitenlandse gewoontes van kapitalisten? En hij besloot in één klap ook de kledingkeuze van zijn onderdanen aan zijn smaak aan te passen. Wat betekent, voor vrouwen geen korte rokken, geen strakke broeken en broeken met wijd uiteenlopende pijpen... En in de steden wil hij sowieso geen broek meer zien en fietsen is daar dan ook uit een boze, want dat is ook onbetamelijk. Dus Ik... we gaan gewoon weer terug naar de middeleeuwen ja. straks. Gaat hij dus inderdaad bij de tafels ook die pootjes dan bedekken met, uh, met stof? Ja. Omdat mensen anders misschien uh, op uh, onzedige gedachten komen. Ja, dat was in de middeleeuwen zo. Ja. ja. Het Victoriaanse tijdperk. Alles werd bedekt. Want ook maar... En de enkels ja, van vrouw mocht je ook zeker niet zien. Want een enkel, nou hoe? Weet je hè? Dus <laughs> al die de jaren zeventig kunnen daar naartoe gestuurd worden. Ja. Dan zie je ook je voeten niet en je zie je helemaal niks. En nee. Nou ja, ja en nou, welk land was het ook weer? Welk land moet ik niet op vakantie gaan? Noord-Korea. Noord-Korea. Dus uh, ik denk hm. gewoon van, nou, ik moet daar gewoon heen op vakantie. En ik doe er gewoon uh, uh, een hele korte koek met, uh, Inderdaad met gel erin. Dat je echt van die stekeltjes hebt, weet je wel. En ja. dat je dan... Uh, een beetje sexy, dat hij. Wow, die, die mensen daar in de bouw valt stil en zo een beetje. Ja, misschien niet door mij, maar dan neem ik gewoon mijn nichtje mee. Oké, straks in deze plaat het nieuws uit de regio. Maar eerst even de Jalanda keuze natuurlijk. Nou, hij heeft een nieuwe plaat, een nieuwe ketsplaat, trouwens, jongens, mij. Ja, Weet je ja. Dat? maar dit is toch echt Wham, hè, de wham tijd. Dit is nog in de periode dat, dat, dat hij hetero was, dat hij echt wel een paar fruitjes heeft geprobeerd. Wham-ram, young goes, go for it. Town awhile, so I greeted you with a an knowing smile when I saw that girl upon your arm. And knew should won your heart with a fatal charm. I said, "Soul boy, let's hit the town and seduce hey boy." And what's with the frown? But in return, all you could say was, "Hi, George, meet my fiance." On the good old days Well this young gun says Portion Pays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 Blijf te geinig plaatje. Young Guns, go for it. The Wham Rap of wat het ook al mag zijn. Dat was weer met George Melken met die andere... Andrew Rickley was het. Andrew Rickley. Oh, ik kan me nog herinneren dat hij echt... Hij ging de mode toen in. En toen had hij van die streepjes, streepjes met, met cash, meer dingen erbij. Het zag er echt uit als een kermis. En het was toen ontzettend hot. En dat is volgens mij één, uh, één seizoen hip geweest. En daarna nooit meer. Het is... Uh, Half, hij heeft trouwens een nieuwe plaat trouwens, uh, December Song. Dat is dan weer een uh, kerstplaat die uh, in godsnaam ter vervanging wil van... Uh, hoe heet je ook de andere plaat? Christmas Song van, uh, hoe heet, van, de, van Wem, hoe heet die nog? Uh, uh, uh, last she, Summer. Do they know it's Christmas time, yeah. Last Summer. Last, last Summer, dat was natuurlijk ook zijn uh, kerstplaat, toch? Oké, okay, was, okay. was, was Last Christmas... Ik weet niet eens meer hoe de plaat heet van George Michael, die zo groot is in de kersttijd. Goed, Toen, Pak, uit. Uh, ja, het is... Last Christmas you... La last Christmas... I gave you my heart, my heart but the very next day you gave, you gave it away. Sorry, ik kan niet zo goed zingen. Het is ja. tijd voor de regio berichten. Ja. Bij de lokale Nieuws uit de regio, regio Zandvoort. In december zullen 1200 inwoners uit Zandvoort in de leeftijd 65 tot met 75 jaar... een brief krijgen om deel te nemen aan het project Galm Plus. G-A-L-M Plus. Dit is een project gericht op sportief niet actieve... Senioren en wordt georganiseerd door Sportservice Heemstede Zandvoort. In samenwerking met Pluspunt en de gemeente. En op 20 februari gaat deze, deze actie uh, van start met een fitheidstest. En ze willen dus eigenlijk proberen om die oudere mensen hun fitheid te laten meten. Of om ze laten te laten meedoen aan een bewegingsintroductieprogramma. Ja, dan ben je, ben je boven de 65. En dan komt dus er zo'n heel programma. Dat is wel leuk. En een vervolgprogramma. En gericht geadviseerd worden met betrekking tot de te ondernemen activiteit. Nou, er staat gedwongen. nog veel meer te lezen ja, op de website van de gemeente Zandvoort. En als je inderdaad uh, informatie wilt hebben, kijk dan eerst eens dus naar www.zandvoort.nl om dit uh, bericht te lezen. En je kan dus ook naar sportserviceheemstedenzandvoort.nl surfen. Je gaat met je klein kind tot het paddenleven. Ga je natuurlijk naar zo'n container toe. Die ja. worden al pla plaatsen neergezet en dan moet je naartoe. En dan wordt gekeken of je kind wel in de curve zit. Maar een gegeven moment wordt het losgelaten natuurlijk. Dan wordt je kind ouder. Maar eigenlijk moeten we dat doortrekken tot je 67ste. Ja, dus uh, ja. Tot je 67, en dat wordt veel later. Want dan kom je echt één keer in dezelfde tijd naar zo'n container toe. Ik vind dat zo, n, zo n ja. armoedig. en Dan, ja. dan uh, loop je naar binnen en dan word je getest. En uh, dan krijg je een advies mee. En dat advies moet je opvolgen. Je moet ieder geval per week twee uur fietsen of zo, zeg maar. Dan krijg je een home trainer thuis geleverd. Ja. En daar moet een plekje voor klaargemaakt. maken. Ja, die kant gaan we op, hè. Nou, als we het toch over beweging hebben. Ik heb hier nog wat nieuws. Opening voetbalkooi Vondellaan door wethouder Tonen. Met Houdertono opent in sportieve weer zaterdag vandaag, vanmiddag om drie uur, de voetbalkooi aan de Vondelaan. Bij de, de herinrichting van de openbare ruimte in Oud-Noord werd aan de Vondelaan een sportveldje aangelegd. En dat bleek ja. een schot in de roos. Er werd zo intensief gebruik gemaakt van deze voetbalkooi... dat het heel veel overlast veroorzaakte bij de omwonenden. En ook kwam een hele gevaarlijke verkeerssituatie kwam ervoor. En uh, tegen, vertegenwoordigers van de sportende jeugd... en bewoners en gemeenteraad en ook de wethouder zijn om de tafel gaan zitten. Wat kunnen we hier nou aan doen? Dus een oplossing. Jawel, een geluidsarme voetbalkooi. Door twee sluizen kom je binnen... En dan ga je voetballen. En de omwonenden horen helemaal niets meer. Ook de overlast van de gevaarlijke verkeerssituaties is weggebleven. En Marcel Schoren, explodant van de snakbarren. Uh, het, het Oud Halt. De Oude Halt. De Oude Halt. Uh, naast de speelplaats speelde een centrale rol bij de contacten tussen gemeente, jeugd en omwonenden. Dus vanmiddag om drie uur, Vondellaan, uh, Oud Noord, ga daarheen. Dan hoor je helemaal niets. Ja. Dat ja. is mooi. Maar Marcel is ook al goed bezig geweest. Hoor. Hij heeft dus ook uh, echt uh, het, het, uh, voetbaltoernooitjes georganiseerd daar op dat veldje. Oh, dus hij is ook degene die gezorgd heeft voor open overlast eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Direct wel. Sporters zeggen gaan Nou, ze maken wel een hooplaar tijdig dat sport. Ja, maar ik vind het wel belangrijk hoor dat die kinderen gewoon lekker wat kunnen doen. Want ze ja. zijn enthousiast bezig daar. Ja, zeker. Vaak zijn er ook te kort speelapparaten in de buurt. En gaan ze gewoon maar op een of andere hoek van de straat staan. Hangen en komt er niks uit. Alleen een hoop papier en rommel en papieren zakjes wat er ja, dan nee, op de grond precies, achterblijft. Precies. En nu een hoop zweet op de grond. Dat is veel beter natuurlijk. Zover de regio berichten. Ik zie jou volgende week. Ik ja. ga vandoor. Ja, in ieder geval een prettige eerste kerstdag. Dankjewel. dankjewel. En, uh, we ontmoeten elkaar volgende een... week op de tweede. En een prettig weekend. Prettig weekend ook nog. Wij gaan nog even door tot uur met leuke muziek hier op de zender. Alleen maar iets, iets, iets en nog eens iets. Athlete. ja nog gaat solo Robin maar ingehuurd door uh, Roy Schopp, de Zweedse band die af en toe wat uh, vocale steun hebben en ja en die weten toch elke keer van die juweeltjes te maken dat je ongelooflijk het lijkt wel niet van deze planeet te komen gewoon in love with the robots afgelopen week circuit gezien uh, de film met Bruce Willis de laatste uh, oh ja, film die hij heeft afgeleverd en als de film begint denk je van, jezus wat is die goed onder het mes geweest, wat ziet hij er strak uit Maar circuits dat zijn vervangende, vervanging voor mensen Je kan dan kiezen zeg maar, dat je een circuit neemt Dat is gewoon zeg maar een robot die compleet echt alles kan wat jij kan Alleen nog veel beter en hij is veel sterker Want het is een robot dus die kan echt heel, vast, heel ver springen En hij, hij ziet er ook veel strakker uit, daar kan je voor kiezen zelfs kan je kiezen dat je ook nog bijvoorbeeld een vrouw neemt ...dat je als man zijn in een vrouwenlichaam kruipt, zeg maar. Dan lig je thuis op een uh, soort bankje... ...dan krijg je van die, uh, nou, die soort stekker krijg je in je lichaam geprikt. Nou, nee, zover niet, maar je wordt aangesloten op een machine... ...en dan kan je op afstand kan je, je circuit besturen... En dan kan je er gewoon op uitgaan in de wereld. Ja, en dan kan je sommige dingen kan je gewoon uitzetten. Gewoon gaan en sommige dingen kan je aanzetten. En dan kan je dus de wereld op een hele andere manier beleven. En je hoeft het huis niet uit, hè? Nee, dat is toch altijd weer dat je... Oh, die stinkende mensen om je heen, dat hoef je dan niet te ervaren, zeg maar. En eh, nou ja, dan, dan, dan ja, kan je leuke dingen beleven. Maar... Nou, de circuit van uh, Bed Verkai Die uh, moet wel aan de gang. Want eh, de man was een kerst... Kerstgroet aan het rondbrengen. Met een hele grote bel liep door hij het, door, het, door, het, door het dorp heen. En de Dortse kerstman was zo enthousiast aan het zwaaien met die bel dat hij uitgleed. En zijn been brak op twee plaatsen. En hij is door de zieke, ziekenambulance zieke naar huis gebracht. Nou, een ziekenambulance. Dat is een dubbel op en zijn playerasme volgens mij. En hij ligt nu in het ziekenhuis. Hij zegt: van, Ik heb nog wel een uh, vervanger. Dus die neemt het gewoon over. Ik heb een stand-in. Dus wees gerust, mensen daar in de Dortse wijk. Uh, er komt wel een kerstman aan de deur. Dan weet je dat in ieder geval. En wij lezen nog meer geinige berichten in de krant. Alhoewel, oh, dit is wat minder geinig. Het lichaam van de heldhaftige Britse piloot is geborgen. De jonge Britse vlieger Robert Mansel. Ook wel de held van Bonaire genoemd. Kan eindelijk de begrafenis krijgen die zijn familie in Engeland zo vurig wenste. De passagiersvliegtuig van de Cura Curaçaose maatschappij dief dief. Air, dat twee maanden geleden een noodlanding maakte. En iedereen kwam uit dat vliegtuig vandaan. Hij heeft ook nog mensen geholpen, geloof ik. En uiteindelijk is hij zelf bewustloos geraakt en is hij naar de bodem gezakt. En nou ja, daar konden ze niet meer bij komen. En toen hebben ze eerder al proberen dat vliegtuig te bergen. Dat lukte toen niet. En uiteindelijk hebben ze een speciaal met camera bestuurder onder zee naartoe gestuurd ofzo. Ze hebben heel veel dingen uit de kast gehaald. En de berging is nu bekostigd geloof ik door Nederland... En nu is het lichaam geborgen, vliegtuigjes binnengehaald. En het is voor de familie lijkt me ook een betere afsluiting dan dat je denkt van hij ligt ergens op de bodem van de, van de, de oceaan, weet je. Dat is vervelend. Dus dat is voor de kerst toch een, een wat betere afsluiting dan hoe het was. Body close so I tried living en overgave. Resolution Jack McMahon. Madaghan, om even volledig te zijn. Ja, moet wel even zeggen. Goed. En Resolution natuurlijk is 10 minuten voor 10. leeft op de Het is een beetje zonnig en uh, ja, het schijnt echt wel wit te blijven dit weekend. En na het weekend is het even afwachten. Maar geniet er nu van. Ga even naar buiten. Ik zie nog steeds heel veel mensen gewoon binnen zitten. Ik denk van nou... Nou, het is wel koud, maar geniet toch even van die sneeuw. Maak even een paar sneeuwballen. Ga je buren gewoon even uit de tentlokken. Het is altijd leuk om dat te doen. Vandaag uh, nog een stuk te lezen over natuurlijk uh, de vervolging naar de rellen op het strand. Is in gevaar, lees ik. De vervolging uh, van uh, 34 van de 49 Hoek, Hoekse strandrelschoppers. Hoekse strandrelschoppers. Lijkt uh, in de knel te komen. De rechtbank laat onderzoeken of justitie uh, verkeerd is omgegaan met de strafdossiers. Oh, dit voelt weer alsof er weer een of andere komma of punt niet helemaal goed staat. En dan, jawel. Dan zijn er altijd van die slimme advocaten die eraan meewerken. Ja, dat is toch altijd weer een als de dood, is dus zijn brood. Die krijgen dan weer een vinger achter. En die denken van, nee hoor, ze mogen er vrij. En uh, vooral één man schijnt toch wel uh, de brein erachter te zijn. Dat is ongelooflijk, hè. Eén man achter die... Als je kijkt hoeveel mensen daar rondliepen. Eén man schijnt het dan allemaal opgezet te hebben. Die hebben allerlei mensen tegen elkaar opgezet. Hebben voorgedaan hoe je moest slaan. Weet ik veel allemaal. Voorstellen dat zo'n dat hele groep zich laat leiden door één man. Ik dacht dat ze dat al... 60 jaar niet meer al gehad. Maar blijkbaar bestaan die mensen nog. Zet ze in bij de politiek, zal ik zeggen. Dan komt het misschien nog goed. Maar goed, deze man heeft het verkeerd aangepakt. En daardoor is het daar helemaal uit de hand gelopen. Het is de Assin B. Die is in de ogen van justitie het prototype van Relschopper. B verzamelde acht verboden in zijn leven. Heeft een strafblad van 25 pagina's vol agressie, bedreigingen en beledigingen. Er wordt gezien als de hersenloze... Man achter uh, ja, de harde Ken Holkens, die daar uh, parentiek bezig waren, heeft onder andere. Herken hem. Aan een Feyenoord tatoeage op zijn bovenarm. hebben goed dat je het weet, maar hij zit momenteel. Ziet hij nog vast. met death. Zo, ja, lekker positief. En ze zijn ook lekker positief ingesteld. Het leven is geen feestje, roepen dus altijd. En ze hebben altijd zwart aan. Zwart kleedt zo mooi af, dat zie je niet aankomen natuurlijk. En dit was uh, Let's go old together and die at the same time. Oeh, dramatisch. En zorg dat je altijd een pilletje in je voeding van je jas hebt. Als het nodig is, kan je er altijd uitstappen. Ja, dat mag toch niet? Maar er komt nog wel die periode natuurlijk. Ik uh, las uh, goed nieuws in de krant. Pak het er even bij. Jawel, bellen wordt goedkoper. Oh nee, bellen wordt duurder. Maar het gas en elektra wordt goedkoper. Ja, dat is wel weer positief natuurlijk. Zeker in de tijd dat de boel opwarmt. Oh nee, dat pakt er niet uit. Nee, want we kunnen er niks aan doen. Dus het wordt allemaal wat warmer. Dus vandaar dat het ook misschien goedkoper wordt. Nee, het hangt samen aan de olieprijzen. De olieprijzen gaan namelijk. Uh omlaag En dat heeft dan weer, dat heeft dan weer zijn uitwerking op, uh, ja, natuurlijk op gas en elektra en dat soort dingen allemaal. Dus dat is positief. Het schijnt echt wel flink wat, uh, wat tientjes te schelen per maand. En per jaar dan loopt het helemaal op. natuurlijk Het bellen daarentegen wordt wel weer duurder, lees ik. Uh, kijk, bellen zowel mobiel als via een vastlijn wordt in 2010 duurder. Albert Vergeer, directeur telefonie en internet van KPN, ziet de prijzen voor de consumenten en zakelijke gebruikers volgend jaar gemiddeld met... 1,5 à 2% toenemen Daar komt bij dat uh, De winkel subsidies op toestellen Bij een nieuw abonnement verder Wordt afgebroken Subsidie op toestellen dat Is voor mij helemaal nieuw hoor En verder lees ik in de krant dat uh, Holland Casino Hallo Casino Holland Casino wordt doorgelicht De Algemene Rekenkamer onderzoekt Of de staatscasino's De aanpak van fraude en witwassen Veroorzaakt en of ze daarin betrokken zijn geweest. Ik had nooit begrepen dat de Holland Casino was opgezet om verslaving tegen te gaan. <lacht> Ik moest er toch een beetje om lachen. <lacht> maar het is echt zo. <lacht> het is echt een grapje. Het is zeg maar wapens in omloop brengen tegen het geweld. Ja. Ja, natuurlijk. Het klinkt allemaal heel logisch. Nee, nou, je moet er soms niet te ver over nadenken. Even het laatste bladjes voor tien uur is... Scarlett Johansson en Pete Jorn...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 But I noticed that I didn't really feel Now you're away you at home every day I don't beg I don't borrow a spiel